1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. PvdA steunt kabinetsvoorstel om begrotingszondaars uit de euro te zetten. Avacabo FNV tegen pensioenakkoord. Mening FNV-Pauw, ieder moment verwacht. Een identiteitskaart voortaan gratis. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen of motregen. Later vanmiddag wat meer zon. Het wordt 18 graden op de wadden tot 22 in Limburg. Morgen op veel plaatsen zomerswarm met maximaal rond of boven de 25 graden. Eerst flink wat zon, maar morgenmiddag en avond ook stevige onweersbuien. Met kans op hagel- en windstelten. Premier Rutte probeert zijn Europese plan aan de wereld te slijten. Hij stuurde zelfs een ingezonden brief aan de Financial Times. En daarin schrijft Rutte dat landen die zich niet aan de regels houden... zelfs uit de euro moeten worden gezet. Ik praat daarover met Ronald Plasterk van de PvdA. Uh, meneer Plasterk, uh, is het een goed plan? Nou, op zichzelf vind ik het logisch dat wanneer je voor de toekomst wil gaan vastleggen... Eh, dat er strenge sancties komen om te zorgen dat alle eurolanden zich aan de, aan de begroting te houden... dat je dan ook zegt, ja, hoor eens, als we die met elkaar afspreken, dan moet je er ook aan houden. En als je het niet wil, dan moet je eruit. Ja, maar in de brief aan de Tweede Kamer van woensdag ging het er nog, nog niet zo ver. Uh, en nu wel. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is heel erg gek. Dus we hebben eigenlijk dezelfde brieven in Nederland gekregen en een dag later publiceert hij hem zelf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 En die brief waarin Rutte nu, nu uh, die plannen voor de toekomst ontvouwt... die gaat strikt genomen niet over, over Griekenland. Uh -huh. Maar ja, het is wel heel raar als je dan opeens zo'n zinnetje toevoegt... Uh, anders dan in de Nederlandse versie. Dus dan gaat iedereen ook internationaal natuurlijk denken... wat is daar nu een hemelsnaam aan de hand? Ja, uh, PVV-leider Wilders uh, vindt, het, vindt het ook, uh, net als Bolgestijn... denk ik, een goede sta, uh, stap van Rutte. Maar hij vindt ook dat hij nu, en dan, uh, dat nu Griekenland uit de euro moet zetten... En anders blijft het maar met mooie woorden. Bent u dat met Wilders eens? Nee, maar je ziet dus, dat illustreert wel precies die verwarring die Rutte nu schept. Want ik wil best van hem geloven dat die brief betrekking had op, op wat er over vijf jaar in de toekomst onder een nieuw regime zou moeten gebeuren. Maar door dit soort ja, rommelige manier van ermee omgaan, is dus kennelijk nu ook Wilders denkt al dat het over, over uh, Griekenland gaat... En, en uh, ja, dat is toch weer niet goed. En we hadden al die, die, dat gedoe met, met rekenfouten... En, en, uh, en, en de onduidelijkheid over die Finse garanties. Dus ik vind het toch wel weer, weer ingewikkeld op deze manier. Oké, okay, nou, daar gaat ongetwijfeld nog over gesproken worden. Dank u wel, Ronald Plasterk van de PvdA. Een grote meerderheid van de leden van Afracabo FNV... heeft tegen het pensioenakkoord gestemd in het referendum... dat de vakbond had uitgeschreven. Vicevoorzitter van de Afracabo, Corrie van Brenk... Het is een nee te zij geworden voor ons. Hè? Een nee te zij betekent dat wij op een aantal punten verbeteringen willen. En dat is dat het inkomen van de lage betaalden, um, als zij op 65 willen stoppen, dat dat gelijk moet blijven als wat er nu is. En dat wij vinden dat werkgevers ook mee moeten delen in de risico's. Dus als op die punten veranderingen komen, dan zegt u alsnog Ja. Dat klopt. Wij willen daar verbetering op en daarnaast vinden we ook dat de zekerheid en de koopkracht binnen de pensioenen goed geregeld moet worden. En dat is nu onvoldoende? Dat is nu twijfelachtig, ja. Wij willen graag zekerheid hebben en dat moet nog geregeld worden. FNV Bondgenoten heeft zich ook uitgesproken tegen het akkoord zoals het nu is. Zit u in hetzelfde kamp? Wij hebben samen met elkaar afgesproken welke punten wij verbeterd willen zien... zodat we allebei ja zeggen. En daarmee gaan wij aankomende maandag het gesprek in met onze collega's. Want wij zouden graag willen dat iedereen voor die drie verbeterpunten wil gaan. Zijn we nu terug bij af eigenlijk? Nee, er ligt al wat. En wat dat ons betreft moet dat verbeterd worden. En ziet u daar ook ruimte voor? Ik hoop dat ruimte gemaakt wordt, want het zal moeten. Want anders wordt dit niet. Corrie van Brink in gesprek met Geert-Jan Dennekamp. En bij FNV, FNV Bouw wordt elk moment een uitkomst verwacht. Peter van der Meerschout, eh, heb je al een idee wat het gaat worden? Nee, nog niet. Um, er is hier ook niet zozeer sprake van een referendum dat gehouden is onder de leden van FNV Bouw, maar veel meer van een ledenraadpleging. En vandaag is dan het, het, het parlement, dus de vertegenwoordigers van de leden van FNV Bouw, de Bondsraad, die zijn nu hier bij elkaar om op basis van, uh, laten we zeggen, de uitkomsten van die ledenraadpleging, sorry, van, van, ja, van de ledenraadpleging, uh, te bepalen wat ze gaan doen. En die ledenraadpleging, het verschil daarvan is, is dat mensen zelf het initiatief hebben moeten nemen om naar de bond FNV Bouw te laten weten, dit vinden we ervan. We zijn voor, we zijn tegen, het zou anders moeten enzovoorts. En dan heb ik hier uit een stuk dat voorlicht voor ligt uh, voor de vergadering, uh, toch dat de leden um, neigen naar ja, wij zijn voor. Een hele kleine meerderheid. Maar dan is natuurlijk maar de vraag in hoeverre dat ook een beetje representatief is. Want als we dan even gaan optellen hoeveel mensen nu de moeite hebben genomen om te reageren of om naar een bijeenkomst van FNV Bouw te gaan, dan kom je uit op 1%. En dat is wel heel erg weinig. We konden het vanmorgen ook horen in de uitzending. Mensen in de bouw hebben het eigenlijk een beetje gehad. Het laatste wat koud. Nou, met die boodschap moeten dus de mensen hier in Woerden bij FNV Bouw nog even een paar, uh, uh, nou, een half uur tot een uur met elkaar praten. om uiteindelijk dan te gaan naar een uh, standpunt. Dat was voor de vergadering overigens ja, maar. En dat zou nu kunnen zijn. Nee, mits. Ook een beetje richting uh, wat de avocabo zegt. Um, uh, er moeten nog een aantal punten worden verbeterd, zoals bijvoorbeeld de zware beroepen. Mensen moeten gewoon met 65 jaar kunnen stoppen op een pensioen, vergelijkbaar niveau, zoals we dat nu hebben. Goed. We wachten nog even op de uitkomst. Dankjewel. Peter van der Meerschout. Dit is het NOS-Journaal. Met Ew de Jong. Tandartsenpraktijk in Kerkrade is op gezag van de inspectie voor de gezondheidszorg gesloten. Volgens de inspectie zijn de omstandigheden in de praktijk onhygiënisch, waardoor de patiënten ernstige risico's lopen. Tijdens een onaangekondigd bezoek bleek dat de röntgenapparatuur niet deugde. Een van de tandartsen was ook niet bevoegd om met de apparatuur te werken. Verder lagen er vullingen met een uiterste gebruiksdatum in 2005 en lagen gebruikte ingevulde gevulde spuiten door elkaar heen. De praktijk blijft dicht totdat de omstandigheden flink zijn verbeterd. Een heleboel commotie ontstond er gisteren toen het CPB uitrekende... dat de bezuinigingen van het kabinet minder op zullen leveren dan gedacht. En precies een dag later heeft de verantwoordelijke staatssecretaris een al eerder geplande ontmoeting met bezorgde pgb-houders. In een Haagse hotel probeert ze iedereen te overtuigen van haar verhaal. Verslaggever Barbara Terlinge was erbij. Goedemorgen, goedemorgen. Welkom. Ik hoorde net van een van uw ambtenaren dat wij groot bij u op de kamer hangen. Ja, en daar staat op uw artikel... Er staat uh, uh, gehandicapten tellen niet meer mee en dat niet staat doorgestreept. Kijk, dat denk ik. Kijk, ah, wat mooi. Ja? Dat is een wijze boodschap, hè? Ja. Dat is een wijze boodschap. En ook naar aanleiding van de boodschap die u heeft gekregen vanuit het planbureau, hè? Die ondersteunt mijn cijfers en mijn beleid, hè? Dat weet je. Nou, maar, ik... Er is heel veel verwarring over. Jullie gaan er met mij mee. Ja. U toont zich heel strijkbaar. dat is ook de stemming. Ik heb ontzettend de pest in... Dat uh, de berichtgeving maar uh, gedeeltelijk is. De commotie die er gisteren over geweest vind ik beschamend. Dat was ook niet nodig. Maakt mensen nog ongeruster. Heb ik op het plein ook gezegd. We zijn ongelooflijk hard aan het werken aan goede oplossingen. En die zijn er ook. Wat vindt u ervan dat, die, dat er hier nu vandaag gesprekken plaatsvinden? Uh, ik vind het heel waardevol dat er gesprekken plaatsvinden... zodat de staatssecretaris ook kan horen wat daar nou echt speelt. He, en dan kijken we ook gewoon wat het doet in een mensenleven. En uh, wat je ziet als mensen hun pgb kwijtraken... dat is eigenlijk nog erger als dat je je benen je rolstoel kwijtraakt. Want het betekent dat je gewoon helemaal niks meer kan. Nou, opgelucht. Ja? Goed. Nog niet helemaal wat ik wil. pgb... ja, ja uh, uh, de aanspraak... ja... Het blijft niet, zeg maar. Heeft het geholpen, denkt u? Ik denk dat het geholpen heeft om daar onder vier ogen te spreken. Ze bleef een half uur, drie kwartier zitten. Wat heeft u tegen haar gezegd? Um, ja, ik heb gewoon mijn situatie uitgelegd: hoe ik leef, wat verzorging ik nodig heb en uh, hoe, de, ja, hoe dat geregeld is. Uh, uh, hoe ik dat regel, zeg maar. Gewoon, ja, up ja. to date. Heeft u echt iets te horen gekregen waarvan u denkt, ja. daar kan ik wat mee? Ja, ik kan mijn zorgverleners houden en ik kan de zorg houden. En dat heeft ze me nu onder vier ogen gezegd. En, en daar dan gaat u haar... haar ook aan dan houden? daar gaat haar ook aan houden. Ja. ja. En dat ja, dat, ja, daar kan ze niet meer onderuit. Ik spreek sommige mensen die zeggen, ik ben toch wel een beetje opgelucht. Anderen zeggen, ik snap het nog steeds helemaal niet. Welk gevoel houdt u hier aan over? Ik ben, wel, uh, ik ben wel wat opgelucht, maar ik heb nog steeds grote zorgen over hoe het in de toekomst precies opgelost gaat worden. Want die garantie dat iedereen dezelfde hoeveelheid zorg krijgt, heeft u daar vertrouwen in? Nog niet. De identiteitskaart wordt gratis. Gemeenten mogen er geen geld meer voor vragen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die was aangespannen door een inwoner van de gemeente Leudal in Limburg. En die inwoner dat is Clemens Meerts. Uh, goedemiddag meneer Meerts. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Uh, waarom maakte u in de tijd, en dat, we hebben het over 2004, waarom maakte u toen bezwaar tegen de kosten voor een, uh, een ID-kaart? Om uh, precies dezelfde reden waarom de Hoge Raad nu de lezers niet uh, toestaat. Uh, ik kreeg namelijk een, een, een uh, verplichting van de overheid om een identiteitskaart aan te schaffen. Althans, ja. uh, er staan sancties op als je er geen hebt uh, op straat. En uh, daarom vond ik dat ik niet hoefde te betalen voor een uh, verplichte aankoop. Ja, en, nou ja, maar waarom... Ja, wat stuit u in dit geval tegen de borst? Nou, dat je iets wordt opgedrongen. Dus we willen, eh, ik, ik zie dat als een soort koppelverkoop. Eh, want de overheid zegt, ja, je moet er wel voor betalen. Want er zit ook een, een reiselement in. Je kunt met de identiteitskaart door uh, de Europese landen reizen. Ja. Ja, maar daar heb ik helemaal niet om gevraagd. Ik, ik woon al sinds 1976 in Nederland en ik wil er graag blijven wonen. En reizen doe ik niet. Maar ik word nu wel verplicht met de identificatieplicht om zo'n kaart aan te schaffen. En voor een rijbewijs moet u ook betalen? Ja, maar dan mag je ook autorijden. En daar heb je dus profijt van. En het ging u dus om, om het belang van de overheid en niet om uw individuele belang? Ja, ze, ze, ze moeten dat gewoon niet doen. Ik vind dat niet eerlijk. Ja. Nou, de Hoge Raad is het met u eens. Hoe gaat u deze overwinning vieren? Uh, nou, er is in ieder geval heel veel aandacht voor. Het is ook wel in die zin een beetje overtrokken. Want het gaat maar om een identiteitskaart, maar kennelijk... ...hebben heel veel mensen hier interesse in, want ik krijg al heel veel telefoontjes ook van media. En Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat mensen geïnteresseerd zijn in, in zaken die, die aan persoonlijk en direct raken... ...zoals een OZB en een WOZ en een identiteitskaart. Dat is ook heel herkenbaar voor de mensen. Ja, ja, u spant wel vaker uh, procedures aan tegen de overheid, hè? Ja, ik weet daarvan dat het een hele uh, een moeilijke strijd is. Dit heeft ook zeven jaar geduurd, die identiteitskaart gekocht in 2004... Ook flinke weerstand gehad. De VNG heeft er de landsadvocaat gezet. Die heeft een enorme studie verricht. En je moet dus ook ja, daar toch wel hard in staan. En, en, en vast blijven houden om zoiets te kunnen bereiken. En nu is het een keer gelukt. Godzijdank. Dank Nogmaals gefeliciteerd. Dank u wel. En dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Clemens Meerts. De man die tot levenslang is veroordeeld vanwege de zesvoudige moord in café Het Koetsiertje in Delft... mag niet met onbegeleid verlof. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in kort geding. De man had onbegeleid verlof geëist omdat hem zou zijn beloofd dat hij mocht wennen aan de maatschappij... en alle verloftrajecten mocht doorlopen. Volgens justitie heeft de man geen uitzicht op vrijlating of gratie... en is onbegeleid verlof daarom niet nodig. De rechtbank ging daarin mee. De man schoot in 1983 zes mensen dood in het Delftse café Het Koetsiertje. Sport. Een amateurgolfer is na de eerste ronde van het KLM open de beste Nederlander. De 20-jarige Dylan Boshart staat op de gedeelde achtste plaats. Die eerste ronde moest vandaag worden afgemaakt... omdat er vanwege zware regenval gisteren niet de hele dag gespeeld kon worden. Hij wordt op de voet gevolgd door twee ervaren Nederlandse golfers. Robert-Jan Derksen en Maarten Laveber. hadden een slag meer nodig... dan Boshart voor de eerste 18 holes. Derksen was daar tevreden over. Uh, ja, het was gisteren een moeilijke dag. Ik uh, bedoel, de hele dag gewacht eigenlijk voordat je überhaupt mag beginnen. Uh, goede start. Uh, vanochtend moet je weer het juiste ritme zien te vinden. en uh, Dat ging op zich redelijk. Uh, en tevreden, ja, 200 totaal is een goed, uh, goed begin. Om tijd te winnen is er al snel weer begonnen met de tweede ronde. Dirk had het maar een uur om bij te komen. Maar dat vindt hij geen groot probleem. Uh, nou, valt mee. Het is, het is niet te snel. Het is een uur. Dat valt mee. Soms wel eens een, een half uur. Uh, dus een uur is eigenlijk relaxed. Uh, gewoon even eten. Nog een paar ballen slaan. En dan uh, moet ik wel op, uh, op negen starten. Dus dan uh, moeten we wel weer twintig minuten van tevoren daarheen met een busje. Dus dat is het enige wat een beetje lastig is. Maar uh, ook dat geldt uh, ja, voor iedereen. Uh, iedereen heeft ermee te maken. Die tweede ronde is inmiddels in volle gang. Na de tweede ronde wordt het deelnemersveld gehalveerd. En de rugbyploeg van Nieuw-Zeeland is goed begonnen... aan het wereldkampioenschap in eigen land. De All Blacks versloegen Tonga met 41 tegen 10. En het WK duurt anderhalve maand. En er is verkeersinformatie bij de aanwezige John Bakker. Met files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht, 2 kilometer. A4, daarna Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer, 3 kilometer. De langste file op dit moment op de A28... vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, 6 kilometer. En op ta 50 van Arnhem naar Os, bij Knoop het Ewijk 2 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. PvdA steunt kabinetsvoorstel om begrotingszondaars uit de euro te zetten. Advocabo FNV tegen pensioenakkoord. FNV Bouw, daar wachten we nog op de uitslag. Een identiteitskaart is voortaan gratis. Zang. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er zijn die overal 130 willen rijden. De club van 90 wil het liefst een maximumsnelheid van 90 km per uur... op de Nederlandse snelwegen. Wat is eigenlijk de ideale snelheid? Het laatste deel van het radiodagboek van zanger Maarten van Roosendaal. Het liefst laat hij zijn kunsten horen aan een kleine schare fans. Spelen voor de grote massa mensen, dat is niet echt zijn ding. Ik heb dat wel gedaan... Uh, groot gespeeld. Want toen ik begon... moest ik natuurlijk beroemd worden. De, de, van mijn impresariaat en van mijn platenmaatschappij. En daar kwamen ze ook nog aan van... Uh, je moet zangeresjes eraf te zetten in leren rokjes. Uh, want je had natuurlijk wel een soort rock-and-roll uitstraling. Dus dat moest het dan worden. Nou ja, dat sloeg echt helemaal... ik heb niks met dat grote publiek... en het grote publiek heeft niks met mij. Dus dat is een hele goede samenwerking. Dan uh, standpunt.nl na half twee, daar gaat het over de burgemeester van Utrecht. De stelling, het is terecht dat Aleid Wolsen aanblijft als burgemeester van Utrecht. Uh, u kent intussen de kwestie, uh, Bolsen kreeg een motie van wantrouwen om zijn oren... zou zelfs onder druk staan en uh, het bijltje bij neergooien... Uh,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 Opmerkelijk initiatief deze week, de Club van 90. Geen vakbond voor mensen van hoge leeftijd, maar een club van relaxte autorijders. Die je absoluut niet kunt wegzetten als snelheidsduivels. Ze voelen zich namelijk het lekkerst op de snelweg als ze 90 rijden. Volgens deze Club van 90 heeft die snelheid alleen maar voordelen. Lunch vraagt zich af: wat is eigenlijk de ideale snelheid op de snelweg? Aan de telefoon is Matthijs Livaert. Hij is initiatiefnemer van die Club van 90. Meneer Livaert, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Onderweg ook, zo te horen. Ja, ik ben onderweg. Naar Groningen. Hoe hard rijdt u? Hoe hard de helemaal rijdt u? de festival vibe. Uh, nou, ik rijd nu nog in de bebouwde kom, dus uh, ik ben uh, 50, uh, geen 90 nu. Dat lijkt me niet verstandig. Nee, maar onderweg net nog even weer lekker 90 gereden? Uh, nou, ik ga nu de snelweg op, dus, uh, zo meteen. dus uh, dan ga ik zeker 90 rijden. Ja, gaat u weer lekker 90 rijden. Waarom eigenlijk? Nou, uh, waarom? Uh, ik, ik doe het zelf al langer dan, uh, dan een jaar eigenlijk. Uh, ik had ergens gelezen dat uh, ja, luchtweerstand uh, exponentieel werkt, of uh, kwadratisch. En um, ja, dat, dat betekent uh, twee keer zo hard, min of vier keer zoveel uh, weerstand. Uh, en dus verbruik. En ik, uh, ik dacht: van, Nou, dan ga ik ze gewoon even checken of dat, uh, of dat echt zoveel scheelt. En ja. toen ben ik gewoon op een volle tank, ben ik, um, ben ik, uh, ben ik gewoon rustig gaan rijden. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat scheelde echt een slok op de bol. En een dus, hoe, hoe, hoe grote slok dan, bijvoorbeeld? Uh, nou ja, kijk, als je normaal 110 naar 120 rijdt. Uh, en je gaat ineens 90, ja, dat, dat is echt. Uh, ja, meer dan 20 uh, zuiniger. Dat, uh, die kon ik in mijn broekzak steken. Dus u kunt met die, met die 90 kilometer met een volle tank veel verder en, en langer rijden. Uh, maar u doet er ook langer over natuurlijk. Of valt dat ook mee? Nou ja. ja, je doet er wat langer over. En uh, mijn buurman grapte, ja, weet je. Maar dat compenseer je weer omdat je minder hoeft te tanken. Dus dat... Uh... <laughs> ja. Uh, uh, hoe is, is er veel gereageerd eigenlijk? Want het heeft natuurlijk het nieuws gehad, die club van 90. Hebt u veel ja. reacties gehad? Ja, ik heb enorm veel reacties gehad. Ehm... Uh, ja, kijk, sowieso heb ik heel veel, heel veel stickerbestellingen binnengekregen. Ik ben, ja, het is, ja het, is gewoon, het is echt een burgerinitiatief. Gewoon een beetje serieus, maar wel in de knippen ook. Maar uh, ja, ik heb de eerste bestelling van 500 stickers, daar ben ik al doorheen. En ik heb nu, uh, ik heb gelijk nieuwe besteld. Dus ja, dus zo wordt er in ieder geval heel erg uh, enthousiast op gereageerd. Ja. En uh, ik krijg ook heel veel tips van uh, mensen die zeggen van ja, gewoon wel geen initiatief. Uh, alleen uh, zorg wel dat je gewoon... Uh, niet langzamer dan 90 rijdt en als je even inhaalt wel gas geeft. En ja, dat vind ik eigenlijk hartstikke vanzelfsprekend. En dat uh, heb ik ook uiteindelijk nog eventjes op de website erbij vermeld. Dat, uh, weet je, we zijn geen... Uh, we proberen niet de boel te saboteren. Als je hard wil rijden moet je het lekker op de linkerbaan doen. Ik zeggen, en, u, gaat, u, u gaat niet op die linkerbaan met 90 rijden. Oh, absoluut niet. Nee, allora. dat, uh, lijkt me, dat lijkt me levensgevaarlijk. En, uh, nee. en, en hoe wordt er onderweg dan gereageerd? U zet op de snelweg, zeg maar, waar je de 120 mag... en u rijdt dan 90 op die rechte baan. Zijn er mensen die u meewarig aankijken? Mensen die er op het voorhoofd wijzen? Uh, hoe, hoe zit dat? Nou ja, de grap is dus, dat, dat, dat wordt me vaak gevraagd. Uh, maar, weet je, er is gewoon helemaal niks aan de hand. Ik krijg geen reacties. Uh, en wat vooral mijn... Ja, wat ik het leukste vond eigenlijk is dat, dat ik ben het gaan proberen, weet je ook. Uiteindelijk ben ik gewoon 90 uh, blijven rijden. Ja. En wat me opviel is dat, dat heel veel mensen het al doen. Dus ja, dat, heel, uh, dat vond ik dat heel verbazingwekkend. Dus eigenlijk, ik bedoel, je geeft het met een club van 90 eigenlijk alleen een smoeltje. Maar uh, ja, het, het wordt al heel veel gedaan door mensen. Ja. Goed, nou voorzichtig onderweg maar. Ja, dat doe ik. Wij praten hier in de studio nog even over door. Dat doe ik met professor Dr. Bert van Wevenbond... aan de Technische Universiteit van Delft. Ook leraar transportbeleid. Wat vindt u van het initiatief? Ik vind het een sympathiek initiatief. En meneer heeft op zich groot gelijk. Er zitten grote voordelen aan als veel mensen 90 zouden rijden. Voor veiligheid, voor het milieu. En zelfs voor de doorstroming. Omdat je wat minder kans op een file hebt als iedereen 90 zou rijden. Ja, uh, het milieu snappen we. Want je, je, ja, je, je verbruikt gewoon minder als je natuurlijk minder hard rijdt. Uh, veiligheid... Ja, het milieu is niet alleen overigens het verbruik. Het verbruik speelt sowieso een rol en daarmee ook de CO2-emissie. Maar ook de emissie van NOx neemt toe als je harder rijdt... omdat je motor warmer wordt. Het milieu zit nog een andere kant aan. En dat is het feit dat als wij allemaal 90 zouden rijden... dan doen we er wat langer over om van A naar B te komen. En mensen besteden toch ruwweg een vrij constante hoeveelheid tijd aan mobiliteit. Dus als het hele verkeerssysteem sneller wordt... dan blijven we niet langer thuis, maar dan gaan we gewoon langere afstanden afleggen. Dus het werkt op lange termijn ook door in de hoeveelheid kilometers die we rijden. Ja, ja, ja. Kijk aan. En, en nog even die veiligheid, dan? Ja, veiligheid. Daarvoor geldt dat elke kilometer per uur die je harder rijdt... veel meer dan 1%. procent meer onveiligheid met zich meebrengt. Bij 100 is 1 kilometer hetzelfde als 1 procent. Moet je ongeveer aan 4 procent meer dodelijke slachtoffers denken. Ja, dus die ophoging naar 130 op sommige plaatsen... dat, dat zou uiteindelijk leiden tot meer uh, onveiligheid. Ja, zeker. Uh, want uh, de klap is groter als het fout gaat, als je harder rijdt. De kans dat het groot gaat... Dat het fout gaat, is groter. En de snelheidsverschillen nemen toe. Want op de rechterbaan wordt sowieso vaak 90 gereden... door vrachtwagens, auto's met een caravan, et cetera. Ja. En grotere snelheidsverschillen zijn ook ongunstig ja. voor de veiligheid. En nu nog even die doorstroming. Want dat begrijp ik toch niet helemaal. Want dan, dan ja. zouden, als we dus allemaal 90 rijden... u zegt dat is beter voor de doorstroming. Ja. Er kunnen over een rijstrook... Uh, het meeste voertuigen als, die snel, als de snelheid ongeveer 90 km per uur is. Want als we harder gaan rijden... dan laten we grotere gaten vallen tussen ons en onze voorgangers... Niet alleen in meters, maar ook in tijd. Dus, dus waar, waar, waar bij 90 dan nog iemand ertussen zou kunnen, eventueel? Ja, dan zou, bij 90 rijden we vaak eh, onder de twee seconden achter elkaar. En bij 130 laten we vaak wel eh, twee, drie, soms nog meer seconden ertussen vallen. Dus ja. dan gaan er gewoon minder voertuigen we over. Gebruiken. We gebruiken dan minder weg, in feite. Ja, en dus heb je ook minder kans op files. Want 90 duurt natuurlijk wel langer. Maar de kans op files neemt wat af, omdat ja. het beter doorrijdt. Ja, goed, dat is ook het bekende verhaal natuurlijk. Van, hè, iemand begint, laten we zeggen, hij was net in Groningen. Je begint in Groningen... Die zegt, van, nou, we spreken af, we rijden nu naar Zwolle. Jij rijdt 120 en ik doe 90. En Dat, dat scheelt dan in tijd vaak, maar heel weinig. Hè? Ja, je zou denken, dat is de verhouding 3 staat tot vier. Maar in de praktijk is dat verschil inderdaad kleiner. Omdat als je 120 probeert te rijden, dan lukt dat niet overal. Of er is de ene vrachtwagen die de ander inhaalt, waar je achter moet blijven. Of er zijn uh, wegvakken waar je maar 100 mag. Dus uh, in de praktijk is het snelheidsverschil procentueel wat kleiner... dan wat je zou verwachten. Ja, dus het zit vooral in ons hoofd dat we dit uh, niet doen. Ja, het zit in ons hoofd. Maar het is ook uh, het idee van... de auto's kunnen natuurlijk heel comfortabel... en voor je gevoel bijzonder veilig veel harder. De snelwegen laten naartoe. Dus het is voor veel mensen ook wel tegenintuïtief als de snelheid 90 km per uur zou worden. Ja. Nou, Daar zit een mooi initiatief van die meneer Liefhaard. Maar uh, de trend is juist de andere kant op. Hè? Uh, dit kabinet heeft die 130 km ingevoerd op sommige plaatsen. Moeten er nog meer plekken worden op, op termijn? En ik heb het idee, als ik kijk naar... we hebben dat ook in instant.nl wel aan de orde gehad. Uh, nou, we willen het wel met z'n allen lekker... Racen, die ja, dat is heel begrijpelijk. Ten eerste omdat ik, wat ik al zei... dat die auto's en die snelwegen dat ook wel uitlokken. Je voelt je dan ook wel veiliger als je zo hard rijdt. Um, en ik zou nog een punt noemen wat me zo even niet te binnen schiet. Dus het is contra intuïtief om harder te rijden. En ja, het is ook geen, niet zoveel draagvlak voor. Mensen denken van nou, het kan hier nu toch makkelijk. Dus waarom moet die politie me nu controleren? Ja. Dus wij, ja. wij zijn naar Duitsland ook, waar het dan qua veiligheid... gewoon ook allemaal wel meevalt. en waar je op nou, sommige plekken... nee, Nederlandse waar? snelwegen zijn wel veiliger dan de Duitse snelwegen. Mm. En zeker die Duitse snelwegen waar geen snelheidslimieten gelden. Er mm. vallen echt uh, duidelijk meer dodelijke slachtoffers dan in Nederland. Ik begrijp dat de vergelijking niet altijd helemaal opgaat. We zijn natuurlijk een dichtbevolkt land met veel op en af. Dan ja, heb je daar wat minder. Dus dat, dat, daar, daar ontstaan natuurlijk de meeste ongelukken. Dat is ook zo. Wat ik ook nog net wilde zeggen, wat me niet uh, te binnen schoot... Um, is het feit dat als je... Um, even, het ging, het ging over die 130 kilometer. Ja, het ging over die 130. Ik zit al in gedachten, alweer een paar stappen verder. Nee, die snelwegen, wat ik wou zeggen, is, die snelwegen zijn zo, sowieso al relatief heel veilig. Die zijn veel veiliger bij 100 kilometer per uur dan 80 kilometer per uur wegen bij 80. Dus eh, er vallen naar verhouding niet zoveel doden op snelwegen. En dat voelt dus ook een beetje contra-intuïtief als je dan maar 90 zou mogen rijden. Ja. Ondanks dat uit berekeningen komt ja. dat dat beter is. Ja. Hoe krijgen we dat dan toch aan de man gebracht? Want dat is het, het grote probleem volgens mij op dit moment. Dat is waar. Als we dat echt aan de man gebracht zouden willen hebben... dan zou je eigenlijk naar een systeem moeten gaan... waarbij de auto het niet mogelijk maakt om harder te rijden... dan wat op een bepaalde plek op een bepaald moment mag. Er is een systeem voor het. het heet intelligente snelheidsadaptie. En dat betekent, vinden we met z'n allen... hier mag je niet harder dan 90, dan kan je niet eens harder dan 90. Dus een begrenzer krijg je dan? Ja. Ja. En dat zou dus ook in de bebouwde kom kunnen. Bijvoorbeeld bij scholen, rond de tijden dat kinderen van en naar school kunnen... mag je misschien op zo'n weg maar 15 of 20. En buiten die uren misschien 30 of 50. Dat zouden we met technologie kunnen doen. En dan is de verleiding natuurlijk niet zo groot om veel harder te rijden. Want je kan niet. Dan krijg je dus gewoon een aanpassing in je auto die, uh, ja, die je overruled in feite. Je kan, je, je kan indrukken wat je wilt, gaspedaal, maar dan gaat gewoon niet verder dan 80 of zo. Precies, meter. Ja. ja. En ja, als je dat maar echt dat is zo... nog wel heel ver van huis, denk ik, als ik dit zo hoor. Ja, dat verwacht ik echt niet en zeker niet met dit kabinet... dat zo'n zo systeem gaat worden ingevoerd. En ik denk dat als het er ooit komt... zal dat misschien via de weg der geleidelijkheid gaan. Bijvoorbeeld dat als je vrijwillig zo'n systeem neemt... dat je een lagere verzekeringspremie betaalt. En er zijn toch genoeg mensen die zeggen... ja, ik rij wel eens te hard, maar dat doe ik niet bewust. Ik vind het geen enkel probleem als de technologie mij helpt... om niet de snelheid te overtreden. Ja. Nou, als je daar ook nog eens financieel voor beloond wordt... dan kan ik me voorstellen dat een aantal mensen dat vrijwillig doen. Anderen die horen dat en die denken dat wil ik ook wel. En dat is net als vroeger ook met airbags. Het begint vrijwillig op auto's. Maar op een gegeven moment wordt het verplicht... Ja. Nou, uh, wie weet dit ook. Uh, in ieder geval het initiatief is er van de Club van 90. Uh, bent u al lid geworden of niet? Ik ben niet lid geworden, maar ik uh, rijd veel in uh, hele oude auto's. En dan ga ik vrijwillig ook op de rechterbaan <laughs> 90 km per uur ja, rijden. Dan rij je automatisch al 90. Uh, dank voor, uh, voor de uitleg hier. Uh, na aanleiding van het initiatief dus van die Club van 90. Matthijs uh, intussen rijdt hier rond daar in uh, de buurt van Groningen. En uh, we spraken er dus uh, over door. Um, met Bert van W, professor dokter... Uh, verbonden aan de Technische Universiteit van Delft. Hij is daar hoogleraar Transportbeleid. Het Radio Dagboek. Deze week met Maarten van Roosendaal. Ik ben zanger liedschrijver. Ik vind het leuk dat jullie me deze week volgen. Omdat ik uh, aanstaande vrijdag in première ga... met een nieuw programma wat ik met Paul de Munnik ga spelen. Dat heet Heimen naar de Hemel, waarin we alleen maar dode zangers zingen. En vanavond is de première van die voorstelling. En uh, daar is hij dus de komende maanden ook heel erg druk mee. En toch is hij ook alweer bezig, Maarten van Roosendaal... met de voorbereidingen van een andere show... die volgend jaar februari gaat lopen. Dit is het laatste deel van het radiodagboek van Maarten van Roosendaal. Kijk, dit is weer een heel andere piano. Maar ontzettend vals. Die staat namelijk bij mij thuis. Ik ben gewoon te lui om te stemmen. Ik vind eigenlijk valse pianos ook wel... vind ik wel leuk. Ja, en ik moet intussen... Nou, Daar ga ik volgende week wel weer mee verder. Eerst maar eens even die première in, dat allemaal. Van dit programma. Maar ik moet natuurlijk ook weer gaan schrijven. Ik moet in, in februari gewoon weer aan het werk. Dus ik ben nu bezig... eindelijk een lied geschreven... Ik ben nog helemaal niet verder hoor, ik heb nog maar drie dingen af of zo, dus ik moet nog ontzettend hard aan het werk. Zo, dit mag je eigenlijk helemaal niet horen, maar ik doe het toch om te pesten. Dit is, een, dit is alleen nog maar een ideetje van een, uh, ik heb eindelijk iets kunnen schrijven over, de, over mijn tijd in de tachtige jaren. Dat is, uh, uh, dat ben ik al jaren op aan het broeden, even kijken hoe het ook weer gaat hoor. Toch is het niet dat het me spijt, het was gewoon een andere tijd. Ach kom, waar ging het ook weer om? Oh ja, morgen valt de bom. Hadden we weer een pand gekraakt en zat ik daar zwaar op gemaakt. Mascara, veld tot op mijn wang. En oh mijn god, wat was ik bang met mijn gespeelde somberheid. Het was gewoon een andere tijd. 1980, dus 18, was ik van school weggegaan. Of ik, of ik zat nog half op een of andere moederhaven of zo, waar ik nooit kwam. Uh, en toen gingen we, dat is ook gewoon die tijd. En ook omdat ik een piano had mee te zeulen natuurlijk. Uh, zo groot mogelijke panden kraken. Zo luxe mogelijk uh, wonen. Uh, dat deed ik in Alkmaar en in Bergen, Schorel. Dus ik heb uh, een jaar of zes, zeven met behoud van uitkering... Uh, ontzettend groot en luxe gewoonte. dat vonden wij allemaal compleet normaal. En dat was in het begin allemaal heel erg leuk. Maar dat leven werd wel een stuk werd wel steeds zwaarder. Ook omdat er veel mensen in mijn omgeving, en daar gaat uiteindelijk dit lied ook over, uh, gewoon afvielen door het teveel doopgebruik. Of omdat ze toch... Kijk, als je zo vrij leeft, trek je natuurlijk ook een hoop mensen aan... die het sowieso in de samenleving niet helemaal redden. Frank van Meulen heeft mij geleerd, toen ik uh, net begon met spelen... toen vroeg hij op een gegeven moment aan me, wil, wil jij beroemd worden? En ik was toen al 8, 29 of zo, dus ik zei... Uh, en dat was ook echt zo, ik dus zei, nee, uh, nee, ik wil gewoon spelen. Ik wil, ik wil gewoon, uh, ja, ik wil spelen. Ik zei, hij, kijk, dat is precies het goede antwoord met wat jij doet... word je niet beroemd. Ik heb dat wel gedaan...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 Ja, dat is een gevoel dat heb ik vanaf het begin... Ik was zelfs een beetje bang daarvoor in het begin. Dus ik heb het een beetje afgehouden ook. Want ik dacht van ja, als ik met deze dame in zee ga... dan, dan, dan is het gewoon einde verhaal, weet je wel. Dan heb ik de liefde van mijn leven gevonden. En dan, uh, dan is er een hoop uh, romantiek verloren natuurlijk. Tenminste, de, de, de, de kleine jongensromantiek is dan weg bewuste keuze dat ik geen kinderen heb, is het niet helemaal. Dat is ook gewoon zo gegroeid. Maar op een gegeven moment moest ik met mijn vrouw natuurlijk wel... wel een soort beslissing nemen van als we echt kinderen willen... dan moeten we nu wel aan de bak. En dat is ook met, in de manier waarop wij leven... Uh, niet goed om uh, kinderen te hebben, denk ik. En dat is misschien ook wel een beetje egoïstisch. Maar wij hebben... Uh, dat is wel een gemis, maar daar kopen we aan de andere kant ook onze vrijheid mee. Dus ik... Ik uh, hoef niet uh, rijk te zijn. Ik hoef niet heel groot te wonen. Wij zijn allebei niet zo, niet zo materialistisch. Dus we zijn wel uh, snobs. Maar, uh, maar ik hoef niet uh, hele dure dingen te hebben. Of zo. Dus ik hoef, uh... nou, en echt, dat kan ik veel mensen aanraden. Dat maakt het leven ontzettend makkelijk. Als je gewoon niet te veel hoeft. Het radiodagboek van Maarten van Roosendaal werd deze week gemaakt door Ingrid Koning. Volgende week volgen we oud-keeper Hans van Breukelen, uh, Nederlands Elftal natuurlijk, PSV heeft hij jarenlang gespeeld. Maar hij heeft ook een boek geschreven en dat is de aanleiding dat we hem volgende week veel zullen horen in dit programma. Zometeen in uh, Stam.nl de stelling. Het is terecht dat Aleid Wolfsen aanblijft als burgemeester van Utrecht. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal.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 Rutgenapparatuur deugde niet en een van de tandartsen was ook niet bevoegd om met de apparatuur te werken. De leden van Afakabo FNV hebben in een referendum tegen het pensioenakkoord gestemd. Het bestuur van de ambtenarenvakbond blijft daarom bij zijn afwijzende standpunt en wil alleen instemmen als werknemers op hun 65e kunnen stoppen met werken met behoud van salaris en de werkgevers meer bijdragen aan het pensioenfonds. Gemeenten mogen volgens de Hoge Raad geen geld vragen... voor een aanvraag van een identiteitskaart. Volgens de wet mogen er geen legers worden gevraagd... voor documenten die de staat verplicht stelt. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat een identiteitskaart... een verplicht document is. Voor een paspoort of een rijbewijs geldt dat niet. Aldus de Raad. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. HWB Verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij een brugge, 3 kilometer... Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht, een file van 2 kilometer. Ook twee op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij Nieuwekerk aan de IJssel. De langste file al een tijdje op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Den Dolder, 6 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os, bij knoop het Ewijk 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Jurgen van der Berg. Het raadsdebat in Utrecht liep gisteren met een sisser af voor burgemeester Wolfsen. Wolfsen moest door het stof vanwege zijn nalatige optreden in de zaak rond een weggepest homostel. Hij stapt niet op, maar trekt wel lering uit deze kwestie. Dat betekent dat ik steviger en zichtbaarder stelling zal nemen in dit soort zaken. En dat ik vanaf het begin naast de slachtoffers zal gaan staan. En natuurlijk, zoals iedereen aanvult, daders. Helpen opsporen en dat ik de buurt meer zal gaan betrekken bij de aanpak van dit soort zaken en dat ik krachtig en helder de leiding zal nemen in de driehoek. Dat was Aleid Wolfsen, de burgemeester van Utrecht, gisteravond... nadat hij zijn excuses had aangeboden. Ik praat erover door met Gilbert Isabella. Hij is fractievoorzitter van de PvdA in Utrecht. Uh, dag meneer Isabella. Goedemiddag. Uh, we beginnen altijd in Stand.nl met drie keuzes. Daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. De politieke aardschok in Utrecht was heftiger dan de echte. Ja. Ik schaam me af en toe voor mijn burgemeester. Nee. Nog één blunder en het is afgelopen met Wolfsen in Utrecht. Ja. Dat is duidelijk. Uh, dan naar de stelling. Het is terecht dat Aleid Wolfsen aanblijft als burgemeester van Utrecht. En ik zeg tegen onze luisteraars dat we natuurlijk benieuwd zijn naar uw eens of oneens. Die, dat kunt u sms'en naar uh, nummer 7070. Kost wel 50 cent dan. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Ik um, leg ook even die stelling aan u voor. Het is terecht dat Aleid Wossen aanblijft als burgemeester van Utrecht. Eens of oneens? Eens. Ik denk dat, uh, dat wij gisteravond er niet voor niets een uitvoerig debat hebben gevoerd. En niet één, maar meerdere in de afgelopen periode. En dat de burgemeester daarop aangesproken is. En dan werkt de democratie in Nederland uh, nog steeds als dat we gelukkig met elkaar hebben afgesproken. En dat is namelijk de helft plus één is een meerderheid. In dit geval waren het er gelukkig meer. En dan, uh, dan wordt dat besluit zo genomen. Ja, maar had u in de coalitie ook van tevoren met elkaar afgesproken om uh, hand in hand te blijven staan achter de burgemeester? Nee, we hebben in de coalitie daarover niets afgesproken. We hebben in de coalitie afgesproken dat iedere Iedere fractie zijn of ja, zijn eigen standpunt daarin bepaald, om wat wij bij het woord te blijven, uh, en daar werd uh, genuanceerd over gedacht, zoals u heeft gemerkt gisteravond. Ja, ja. uh, maar goed, uiteindelijk toch schade de coalitie zich achter de burgemeester. Ja, maar ik denk dat dat, dat dat hebben ook iedereen in onze eigen inbreng naar voren gebracht. Als ik even voor onze eigen partij van de arbeidsfractie in de gemeenteraad mag spreken. Daar hebben we kritische noten gekraakt. We hebben gezegd dat we het optreden bij tijd en wij de tenen krommend vonden. En ik denk dat we heel nadrukkelijk ook de burgemeester hebben aangesproken op datgene wat hij had moeten doen. En dat betekent toch echt naast die slachtoffers staan, steun verlenen, eh, zichtbaar zijn... en zorg dat de daders worden aangepakt en opgepakt... en dat niet de slachtoffers moeten vertrekken. Ja. Um, dat, dat zijn harde woorden die u spreekt over een partijgenoot. Hè? Laat dat duidelijk zijn, want dat is, ook, uh, nou ja, dat is ook nog eens een keer zoiets. Het is een PvdA-burgemeester. Hebt u in de afgelopen tijd toch wel eens ge gespeeld met de gedachte van... nou ja, dit, dit kan gewoon niet meer, hier, hier, hier, er moet nu een streep worden getrokken? Nou Kijk, de burgemeester staat boven de partijen... dus ik vind het ook wel heel belangrijk om dat hier toch nog eens maar te benadrukken. Het is de burgemeester van de gemeente Utrecht, de stad Utrecht... En um, daar waar dat uh, aan de orde is, zullen we hem daarop aanspreken. Um, ja, en wij hebben natuurlijk in de afgelopen periode flink met elkaar nagedacht over van alles nog wat. Ja. Wat, wat, wat is eigenlijk de reden om hem uh, wel aan te houden en te blijven steunen naar alles wat er gebeurd is? Nou kijk, we hebben met elkaar gezegd, hè, wat is er nou gebeurd? En misschien toch nog eens even goed om aan te geven... Ik zeg eh, als inwoner van deze stad, als homoseksuele inwoner van deze stad... dat het verschrikkelijk is als je je niet in je eigen huis veilig kunt voelen. En dat is ook de reden waarom mijn fractie daar zo nadrukkelijk ook bij betrokken is. Omdat het in al onze vezels voelen dat dit eh, wat gebeurd is met deze twee mannen uit de wein... en ook met andere mensen, dat dat gewoon onacceptabel is. Dat is dan ook je vertrekpunt. En dan gaat het ons helemaal niet om van welke kleur een burgemeester is... of wat er in coalitieverband of wat er niet zou kunnen worden afgesproken. Waar het om gaat is dat hier mensen van onze stad uh, iets verschrikkelijks overkomt. En daar willen we dat daar gewoon concrete acties op worden gevoerd... dat krachtig wordt opgetreden. En als dat niet gebeurt, dan spreken we de bestuurder die daar verantwoordelijk voor is op aan. En dat is in dit geval uh, burgemeester Wolsen. En dat was in dit geval burgemeester Wolsen. Die we ja. net uh, gehoord hebben hè, met, met zijn uh, verklaring. Hij heeft uh, vanmiddag nog eens een persbericht uitgestuurd. Dat heb ik hier voor me liggen. Nou, dat ook. heb ik nog niet gezien. Nou ja, ja. eigenlijk is, is de strekking precies hetzelfde dan wat hij net ook zei. Uh, hè, namelijk dat hij uh, zichtbaarder wil zijn. Aan de kant van de slachtoffers gaat staan. Uh, de daders hard wil aanpakken. Uh, ja, het zijn wel dingen waarvan ik denk... ja, dat, dat hoort toch sowieso bij een burgemeester? Ja, dat hoort sowieso bij een burgemeester. Maar we hebben gewoon gemerkt dat het als het in dit soort zeer ernstig. Zaken. En ik zei net al van. Ja, ik, ik, uh, ik voel het bijna in. Uh, nee, niet in bijna, Ik voel het in al mijn vezels wat, uh, wat hier misgaat. En dat dat niet kan. En dat dat echt verschrikkelijk is. Omdat dat, dat wil je gewoon niet overkomen. En dat mag je niet overkomen. Dat als je vanuit dat vertrekpunt uh, kijkt. dan zien we toch. Uh, dat, dat dat niet uh, voldoende is gebeurd. En ik vind ook dat je dan ook niet uh, zo flauw moet zijn... Hè, want u zegt, u zegt harde woorden. Het zijn gewoon volgens mij duidelijke woorden... die ik hier namens mijn fractie mm. uitspreek. Wij willen dat niet en we spreken ook mm. bestuurders aan... van welke kleur dan ook. Nee, maar als de burgemeester nu zegt van... Hè, dit is een markeringspunt, eigenlijk zegt hij van... ik ben nu wakker geschud door jullie uh, en nu ga ik het ik echt hoop allemaal... van wel, ja. ja nu ga ik het allemaal goed doen, dan denk ik van... ja, dat zal wel. Ik, wil, ik ben toevallig zelf inwoner van de prachtige stad Utrecht. Uh, maar met mij, mijn buurman, uh, denkt ook van... ja uh, die man die zit er al drie jaar. Uh, hoezo gaan we nu pas beginnen? Het is geen zwiebertje. Ja, nee, dat klopt. Nee, die tijd is ook voorbij, gelukkig. Maar uh, nee, waar het natuurlijk om gaat is van... en dat is ook de reden waarom uh, wij het besluit hebben genomen... zoals we het hebben genomen als fractie. Wat wij natuurlijk zien en ook hebben gemerkt en gehoord... is dat de burgemeester natuurlijk achter de schermen... best het een en ander heeft gedaan. Uh, en dan kun je beoordelen of je dat voldoende vindt... of dat dat inderdaad genoeg is geweest. Nou, daar zijn de meningen, die verschillen daarover. Ook heel nadrukkelijk de opvatting van de heren zelf daarover. Die hebben we inmiddels ook vaak en veel gehoord en terecht. Dat is hun opvatting. Ik heb gezien... en nogmaals, ik spreek regelmatig ook met... Uh, de homo-vertegenwoordigers in onze stad... Uh, en met personen zelf die me bellen als er iets misgaat... we hebben gezien dat er echt daadwerkelijk stappen zijn veranderd. En we hebben wel gezegd tegen de burgemeester... dat is leuk en aardig dat het achter de schermen gebeurt... maar dat zal ook voor de buitenwacht zichtbaar moeten zijn. Ja. En daar gaan wij niet voor zorgen. Dat dient u zelf voor te zorgen. Ja. Maar goed, de verhalen van het homo-stel... die zijn ook naar buiten gekomen en heel duidelijk ook. Maar goed, we hebben dat het verhaal van het Marokkaanse gezin gehad... waar eigenlijk precies hetzelfde geldt. Die hebben geloof ik twaalf keer aangifte gedaan... Ja, nou, en we hebben dus ook gehoord van de politie. En daar heeft ook het Hof van Arnhem zich over uitgesproken. Heel krip en klaar. Er zijn fouten gemaakt bij de politie. Er zijn fouten gemaakt bij het Openbaar Ministerie. En wij hebben als gemeenteraadsfracties gezegd. En burgemeester, daar heeft u als schakel in die hele keten. Van die driehoek die dan zogenaamd bestaat uit die drie partijen. Daar heeft u ook een verantwoordelijkheid in. En wij willen ook dat u die onderkent en onderschrijft. En dat u daar iets op toezegt. Dat heeft u dus heel indrukkelijk gedaan. Ja, uh, uh, en dat is, dat, dat is er op dit moment aan de hand. Maar is het dan zo uh, dat. Dat er misschien structureel wel iets mis is op dit punt in Utrecht? Dat, want dat zegt u eigenlijk: van we kunnen het niet alleen maar de burgemeester aanwrijven. Dus. Nou ja, wij hebben in ieder geval uh, gehoord, en dat hebben we ook uit de mond van het Openbaar Ministerie zelf. en vanuit de politie wordt kijk, de politie heeft heel ruidelijk toegegeven, er zijn misses gemaakt. Mijn mond viel open toen ik hoorde hoe op het Openbaar Ministerie dossiers worden samengesteld... waarvan ook een Openbaar Ministerie weet, een officier van justitie, dat daar groot belang bij is gehecht, aan is gehecht... en dat dat compleet zou moeten zijn. Het is gewoon een rommel geweest bij het OM. Nou, daar mogen ze zelf over gaan. Wij gaan over wat er in de gemeente gebeurt. En daar moeten wij ons dus ook over uitspreken. Nou, het beeld naar buiten toe... Uh, uh, dus gewoon in Utrecht is, is dat beeld er misschien al wel... maar zeker ook naar buiten toe is het, uh, is het beeld dat, dat perskoppen... en, en ja, zeg maar gewoon criminele klootzakjes uh, daar de dienst uit maken. Ja, nou, dat is dus echt een, een misvatting. En dat is absoluut niet aan de hand in, uh, in Utrecht. Maar iedereen in een grote stad en misschien ook wel in, in wat minder grote steden... zal erkennen dat er zaken gebeuren waarvan je eigenlijk direct zegt... Dit mag niet gebeuren. En je ziet, dan bewijs je ziet je ziet het gebeuren en je krijgt het niet in de vingers... dat moet je niet willen accepteren, dus dan ga je achteraan. En dus is je er tien keer extra inzet op... maar je pakt ze op, hoe groot of hoe klein die gasten ook zijn. U maakte net terecht, denk ik, de, de, het onderscheid... Hè, dat we Bolson weliswaar lid van de PvdA is... maar u zegt, ja, hij is burgemeester van alle Utrechters. Uh, dat, is, dat is natuurlijk ook zo. Denkt u toch niet dat, het, dat dit ook op, op de PvdA afstraalt? Nou ja, dat merken we natuurlijk in de reacties. Ik bedoel, ik geloof niet dat met welke nuancering... ik hier ook iets vertel dat, uh, dat het woordje PvdA niet valt. Maar ik wil daar toch echt heel duidelijk over zijn. Wij zijn zeer kritisch geweest over het handelen van de burgemeester in deze kwestie. Uh, we zijn zeer persoonlijk betrokken bij uh, inwoners van de stad. En zeker ook daar waar het homoseksuele inwoners van onze stad uh, betreft. Um, en dat spreek ik vanuit de ja, het grond van mijn hart. Um, en daar, zijn we dus, daar maken we dus ons zorgen over. Maar in principe gebeuren dit soort dingen in de stad. En wij hebben ook gisteravond nog eens een keer benadrukt, we kunnen ook niet voorkomen dat het gebeurt. Maar als het gebeurt dan willen we dat daar direct op ingrepen wordt... en dat met alle middelen die mogelijk zijn dat soort nou etten bakken... en misschien moet ik wel een ander woord gebruiken... maar laat ik dat niet hier bezig op de radio... maar met alle mogelijke middelen mm. moeten die gas worden aangepakt. Ja. Geen enkele... Nee. Clemensie met dat Goed, soort gasten. Dat is één ding van het verhaal. Maar er zijn ook nog een paar andere rare dingetjes om die hele kwestie heen. Ik bedoel, het, het verhaal van het homo stel uh, er was, ik uh, dacht, vorige week of twee weken terug... was er al een debat in de, in de raad. Ja. Nou, Toen bleek het, uh, leek het allemaal duidelijk. Toen, toen sprak Wols eigenlijk dezelfde woorden. En toen kwam ineens dat verhaal van die papierversnipperaar om de hoek. Ja, het is ongelooflijk, hè? Dus dat, dat, laten we zeggen, alle, alle, alle rapporten, toestanden uh, rondom die kwestie, die waren al geschredderd. Uh, terwijl het nog van belang had kunnen zijn voor, uh, voor de reconstructie, zou ik maar zeggen. Ja, het is, het is bijna niet te geloven. En als ik het heel uh, op zijn Nederlands zeg, dan, ja, dan valt je bek van open als je dit soort dingen hoort. En ook hier zie je dat het toch is gebeurd. En dan denk nou ja, daar worden dus nu alle maatregelen opgenomen dat het nooit meer mag gebeuren. Het is ook ruimtelijk toegegeven hè, door de archivaris dat hij geen toestemming had verleend. Maar je zou er bijna kwade opzet achter vermoeden. Nou, je zou het bijna vermoeden, maar ik vind het zo um, uh, idioot voor woorden dat ik dat, dat kan ik gewoon niet geloven. En, nou, ik, ik ben zelf twintig jaar ambtenaar geweest in een grote organisatie. Ik heb het gehoord van het OM, ik heb het gehoord van de politie. Dit soort idiote dingen gebeuren helaas. Het mag ja. niet gebeuren, moet op ingegrepen worden, maar het gebeurt helaas. Nee, als, als je het koppelt aan... Uh, ja. Wolfsen kwam binnen in Utrecht... en toen was er al dat gedoe met dat huis-en-huisblad... Wat, wat de hele oplagen moest worden vernietigd... omdat er iets, iets onaardigs over hem in zou staan. Uh, nou ja, nou dit weer en daartussenin zijn er nog wel wat van die dingen gebeurd. Uh, ja, dat lijkt wel heel erg aan zijn persoon te hangen ook. Nou, je zou bijna gaan denken, en in die zin is het ook tijd dat hij nu laat zien dat het echt anders kan. En uh, ik ga je niet de, de, de andere voorbeelden opnoemen waarvan ik denk van dat heeft hij goed gedaan, daar mag hij zichzelf uh, voor verantwoorden. Uh, dit willen we niet meer, dit moet anders en dit moet ook echt op een andere manier worden aangepakt. Ja. Hans van Zeeland twittert uh, ons, uh, die zegt, uh, ik heb helemaal geen moeite met hoge salarissen voor bestuurders uh, en ook niet met wachtgeld eventueel na vertrek. Maar als je dan iets uh, totaal misdoet, dus je faalt, ga dan ook gelijk weg. Hij is echt oneens met de stelling trouwens. Wat vindt u daarvan? Ja, ik kan me die reactie voorstellen, maar ik wil hem eigenlijk toch omdraaien. Ik vind dat bestuurders van welke politieke kleur dan ook... ook hun verantwoordelijkheid moeten durven nemen. En daar kun je wat ruimte voor bieden. Maar dat moet dan ook wel echt zichtbaar zijn dat dat tot verandering leidt. Nou, we hebben volgens mij ook gisteravond weer met veel partijen in deze raad gesproken... over wat we van deze burgemeester verwachten. Hij is nu aan zet. Ja, maar tegelijkertijd staat hij er niet goed op. TNS-Nipo-enquête eh, blijkt dat de meeste eh, inwoners van Utrecht het eh, niet zien zitten. In ieder geval meer dan de helft. Nou ja, als ik dan echt de cijfers even uit mijn hoofd, 53% heeft dat gezegd. Ja, en tegelijkertijd heeft 63% gezegd nog vertrouwd hebben in deze burgemeester. Dat moet hij waarmaken. En wat mij betreft gaat dat vertrouwen naar 99,9%. Goed, die 0,1 no 1, die krijgt hier van u Ja, je kunt het nooit iedereen naar zijn zin maken, <laughs> is mijn ervaring inmiddels. Dus. Goed, uh, luistert u mee, uh, meneer Isabella, want uh, we gaan naar onze luisteraars en ja, kom ik graag. straks graag bij u terug om de reacties door te nemen. Prima. Stelling dus, het is terecht dat Aleid Wolfsson aanblijft als burgemeester van Utrecht. Eens 25 oneens 75. En er is door ruim 1300 mensen gestemd nu. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, met wie? Dit is een hele slechte lijn. Nou, gaat het zo weten? Ja, vertel het dus. Met, Ma Met Martin, uh, wat ik wilde zeggen, of de burgemeester wel of niet moet aanblijven. Ik denk dat dat uh, aan de raad is, omdat wij niet kunnen beslissen wat hij wel en niet goed gedaan heeft in de merites. Wat ik wel erg vind, is dat, of wat ik eigenlijk vreemd vind, nu er door iedereen bekend wordt en onderkend wordt. dat er grove fouten gemaakt zijn, vraag ik me af die uh, van, het, uh, van, het, van het verdreven stel de vergoed voor de waardevermindering van een huis dat ze moeten verkopen... Ja. En, voor het, en voor de verhuiskosten. Ja, ik geloof dat ze daar een zaak voor hebben aangespannen, ook nu. Dus dat, dat, dat, dat zal in gang gezet worden, sowieso via de ja, rechter. Maar, maar waarom moet dat aan een zaak? Er is nou toch ruiterlijk op televisie en overal bekend... Ja dat de schuld bekend wordt door, door, de, door de raad. Gaan we zo meteen voorleggen aan de meneer van de PvdA... of hij vindt uh, dat de gemeente nu zelf al gewoon ruimhartig moet zijn. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goeiedag, met Slotdom uit Luntre. Zeg hem maar. Ja, ik vind het bijzonder jammer dat de politiek in Utrecht... de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66... die twee homomannen hebben genegeerd... door Wolfsen te laten blijven. Waarschijnlijk willen ze geen oorlog met een allotone achterban... Als zulke fouten worden gemaakt in het bedrijfsleven, dan weet iedereen wat er gebeurt. En deze mensen die, die kunnen allemaal blijven, ondanks de fouten die ze maken. Ja. Dat is mijn mening. Dank u wel voor het bellen. Stam.NL, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb op Kanaalwerk uh, gewerkt. Ik vind dit een hele goede burgemeester, want het is de eerste die er iets aan probeert te doen, al lukt het niet helemaal. Maar. Uh, op Knaaleiland was dit bij vorige burgemeesters, werd gewoon alles genegeerd. En dan lijkt het of er niks aan de hand is. Maar mensen moesten stoppen met al hun goede werk voor de wijk. Omdat hun auto beschadigd werd en ruiten ingegooid. En zeggen maar niks van, want dan kwamen ze drie dubbel terug. Mensen op Knaaleiland zijn denk ik nog bang voor dat soort dingen. Mm. Wij zijn zelf ook drie jaar bedreigd en de gemeente heeft ons totaal in de steek gelaten. Maar u, u zegt sinds Wolfsland er is gaat dat beter? Ja, want die probeert er iets aan te doen, maar deze twee mannen maken er een landelijke zaak van, die hebben geld om te kunnen verhuizen. Mensen op Kanaalland konden alleen maar zich koest houden. Mm. Geen grote mond opzetten en konden niet verhuizen. Nee, maar voor de goede orde, u praat nu over de tijd voordat Wolfsende was. Toen was het minder, ja, zegt bij u. De vorige burgemeester. Ja, ja. oké, okay. nou dat is een andere kant van het verhaal. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, dag, dat is Chris uit Utrecht. Um, de de uh, vertegenwoordiger van de PvdA heeft eigenlijk al uh, de vraag beantwoord. Uh, de raad heeft gesproken en uh, dat is het hoogste politieke orgaan. En daarmee uh, blijft die burgemeester gewoon zitten. Maar er zijn nog wel een paar andere dingen. Uh, de, de vraag is uh, of de burgemeester bestand is uh, te handelen tegen. wat je in Utrecht waarneemt als een toch al wat verziekte ambtenarencultuur. En uh, daar zijn wat, heel veel... wat bedoelt u daar precies mee? Dat zal ik u uitleggen. Als je praat met uh, ondernemers die uh, nationaal opereren, als je praat met bestuurders van grote instituten... bijvoorbeeld onderwijsinstituten... die met uh, besturen van de grote steden te maken hebben... Uh, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht... dan hoor je eigenlijk dat als je met die grote steden gaat, uh, gaat onderhandelen... over wat voor zaak dan ook... dan gaat dat prima in Amsterdam, Den Haag en, Utrecht, of, uh, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Uh, kom je in uh, Utrecht dan verzandt dat vaak in een uh, stroperigheid... die erg naar is en erg vervelend is. Daar heb je een harde hand voor nodig. Nou, de vraag is of deze burgemeester die hardhand op dit moment mm. heeft. Misschien dat uh, meneer Isabelle, die een buitengewoon man is... daar de burgemeester zeer bij gaat helpen... en zorgen dat hij ja. uh, misschien door wat karateoefeningen dat nog even ontwikkelt. <laughs> uh, een ander aspect is, en dat is wel even genoemd... Is, en dat merk je echt wel in de stad... en dat is eigenlijk veel kwalijker... is dat het de, bur uh, de burgemeester of de burger... vooral een beetje uh, onverschillig laat... wat er met deze burgemeester gebeurt. En dat is niet zo goed, want dat heeft iets te maken... met zijn imago en de manier waarop mm. hij... Uh, laten we zeggen, bij die burger overkomt. En dat leidt uiteindelijk weer tot politieke uh, uh, desinteresse. Okay. En dat, dat is niet goed. Daar moeten ze wat aan doen. U zegt dat uh, hij is een beetje aangeschoten wild geworden. We gaan Isabella zometeen daarna vragen uh, um, hoe dat zit met die ambtenarencultuur in Utrecht. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Bakker. Ik denk dat het vrij simpel uh, is. Ik denk uh, Nederland heeft gewoon integere bestuurders uh, nodig. En je bent integer of je bent niet integer. Een beetje integer bestaat niet. En deze man die heeft ook in het verleden al een aantal keren aangetoond: uh, zakelijk en privé heel erg door elkaar te halen. Nu weer met zijn liegen en zijn draaierij. Dus er kan maar één uh, antwoord zijn. En dat is move. Ja, U hoorde net ook die mevrouw hè, die uh, daar in Kanaaleiland heeft gewoond. Dat is, dat is een, een, ja, een beroemde, beruchte ja, wijk zou ik bijna zeggen. Het los van deze zaak. Dat het gewoon een kwestie van integriteit uh, is. Ja, maar ja, zij, zij was dus heel tevreden over Wolfsen. En ja. die verhalen horen we de laatste ja, tijd ja, misschien veel te weinig. Er zijn heel veel boeven die veel goede dingen gedaan hebben in het verleden. Maar het blijft een boef. Ja, Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg maar, meneer. Ja, ik, eh, ik vind dat deze burgemeester echt weg moet. Want, ten meer daar uh, hij pas uh, het boetekleed aantrekt. Voor een zaak waarvan hij uh, de, de hoed en de rand moet weten. Als de, het college. Uh, hij, hij laat vallen, inclusief dan de P van de A. Maar uh, dat zijn blijkbaar in, in de, in, in de, de linkse. Uh, uh, kamp en nou wil ik helemaal niets allemaal verkeerd zeggen van links... maar ik begrijp toch dat we daar een links gelezen hebben... Uh, schijnt dat niet, niet zo belangrijk te zijn. En ik kan me toch ook nog behoorlijk goed herinneren... van een andere burgemeester... die ook niet deed in zo'n geval, sterker nog... Uh -huh. die ging thee zitten drinken met de veroorzakers <laughs> van al het leed. Ja, u bedoelt en, uh, meneer ik, Cohen in Amsterdam... Wat zegt u? Nee, u bedoelt Cohen in Amsterdam. Maar goed, daar kan nou, je ook van alle kanten en, naar kijken. En, en wat zegt u? Ik zei, daar kan je ook van alle kanten naar kijken. U hebt daar kritiek op. Maar er zijn ook mensen die zeggen: ja, dat is juist wel de goede aanpak geweest in die hele kwestie. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Met uh, Ralf Margenant, uh, Ras Hagenaar trouwens. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, ik hoor ook tot die 75 maar ik vind dat de man wel de, de eer aan zichzelf moet houden. Dat hij, dat hij dus volgens de regels niet weg hoeft te gaan, dat, kan ik, dat begrijp ik helemaal. Maar hij kan ook de eer aan zichzelf houden en dat, dat mis ik eigenlijk een beetje. Mijnom. Maar nogmaals, het is al een paar keer ook gezegd, hij heeft voorbeelden genoeg. Hè? De, meneer Cohen in Amsterdam, de burgemeester van Gouda, dat is ook een heel goed voorbeeld... Zijn en, en wat ik me ook al vraag, de heer Opstelte, die is ook burgemeester in Utrecht geweest. Ja. Die mevrouw die de straks aan was, die heeft dat, heeft dat niet vermeld. Ik ben benieuwd wat meer me opstelte dan uh, of die wel iets bereikt had in no. dat opzicht. Ja, dat dat vond toch opmerkelijk om te horen. Dat die mevrouw, die juist heel positief over Wolsen is, die zegt: Die keurt dit natuurlijk allemaal niet goed rond dit homo-stel. Maar die zegt hij: doet nou juist op het punt waar hij nu op wordt aangevallen, doet hij juist goede dingen. Ja, nou, zeg het maar dat kan heel goed. D dit zal best een hele aardige man zijn, maar angst is een slechte raadgever in dit geval. Denk ik. En dan kan je heel aardig zijn en dat, dat zal niet ongetwijfeld. Maar als, jij, als, je, als je een bepaalde karaktertrek mist om, om, om, om op het juiste moment in te grijpen, ja. dan, dan gaat het niet goed. En ja, ja als je dat zelf niet in wil zien... Ik, nogmaals, ik had, als ik de man zelf was, had ik het eer aan mezelf nee. gehouden. En dat, dat gaat dus nu niet gebeuren. Je kan er nee. verder weinig aan doen. Dank u wel voor bellen. Uh, zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken over de hele week. Ik ga snel terug naar Gilbert Isabella. Bent u karateka? Uh, nou, ik heb wel wat aan vechtsport gedaan. En ik heb de tip uh, goed opgeslagen. Misschien uh, moeten we inderdaad wel eens af en toe een karate slag uitdelen. Ja, en dan zou ik hem toch het liefst wel aan de daders van dit soort uh, ja. terreur willen uitdelen. Laat ik dat toch heel duidelijk zeggen. Uh, fractievoorzitter van de PvdA in uh, de gemeenteraad van Utrecht. Uh, ik, ik kwam erop omdat een van die bellers u kennelijk uh, kent en, en uh, dat weet. Uh, die, die zei wel iets belangrijks. Ze zei van ja, je kunt alles wel op, op de, de burgemeester uh, concentreren. Maar uh, het gaat vooral ook om het ambtenarenapparaat in, uh, in Utrecht. Uh, herkent u dat? Nee, ik vind, ik vind dat als het gaat om een aantal bestuurlijke zaken... dat we ook gewoon de bestuurders moeten aanspreken... op hun politieke verantwoordelijkheid. En we hebben in dit college wel afgesproken met elkaar... dat we de hele uh, ambtelijke organisatie... en dat vind ik dan in zijn gehele... dus ook naar de bestuurders toe... Uh, op een vernieuwe, vernieuwende manier willen vormgeven... zodat het dichter bij de inwoners komt. Dat de inwoners hun geluid kwijt kunnen. Dat de inwoners mee kunnen doen met deze stad. En ook mee kunnen denken... voordat er allerlei besluiten worden genomen. En wellicht is dat de verandering waarop gedoeld werd. Ja, daar zetten we zwaar op in. Mm. Dat uh, willen we graag op een, ja. op een vernieuwende manier aanpakken. Even over het beeld van Wolfsum. Want heel veel mensen zeggen... waarom is hij eigenlijk niet gewoon zelf opgestapt? Hebt u dat soort dingen met hem gewisseld? Wel, van joh, hou je nou aan jezelf? Nou, niet op die manier. Maar ik heb natuurlijk uh, regelmatig uh, gesprekken. En uh, ja, ik kom hem regelmatig tegen, natuurlijk, in dat stadhuis. En de overigens, laat het ook helder zijn. Um, op die manier hebben we niet met elkaar gesproken. Omdat de betrokkenheid van deze burgemeester voor mij uh, heel duidelijk is. Hij heeft het hart op de goede plek zitten. En ik denk, uh, en dat heb ik wel eens helemaal gezegd. Uh, ook letterlijk van: wees eens wat stoerder en laat maar eens zien wat je doet. En wees in die zin niet te bescheiden. En ook niet te veel het goede nieuws naar voren halen daar waar het niet gepast is. Uh, want uh, dat moet in evenwicht zijn met elkaar. Ja. Uh, al met al, uh, ja goed, nogmaals mensen, en de bellen mensen uit Den Haag, ja, die hebben natuurlijk makkelijk praten als het over Utrecht gaat. Wat, wat is het beeld dat bij u blijft hangen nu als u dit hebt gehoord? Nou, ik uh, hoor gelukkig de genuanceerdheid ook uh, bij de inbellers en ik denk dat, uh, dat er een terechte opmerking werd gemaakt. Hè. De inwoners van de gemeente Utrecht zien en voelen en merken het dagelijks optreden van die bestuurders in onze stad uh, en dus kun je daar een wat beter oordeel op vellen. Uh, het is makkelijk oordelen aan de buitenkant, zeker in dit soort lastige kwesties, maar uiteindelijk gaat het erom dat als er iets gebeurt... wat we niet tolereren, dat er steun is ja. voor de slachtoffers... en dat de ja. daders worden aangepakt. En u hebt gezegd, bij de volgende fout dan is het echt gebeurd. Uh, nou, U gaf mijn stelling waar ik alleen ja op nee ja. op mocht zeggen. Dus nuancering, ja? ja, want nog niet mocht nuanceren. Ja, nee, okay. En u wilde van mij een eerlijk antwoord. Goed, dank uh, dat u meedeed Graag aan het uh, Stamptunnel. Gilbert Isabella, fractievoorzitter van de PvdA. En weinig verand in de percentages. 75% is nog oneens met de stelling 25%. Is het eens? U kunt de hele middag blijven stemmen... want er zijn er nu 1409 die dat hebben gedaan. Snel naar jouw voor het onderwerp van Vrijdagmiddag Live. Jan? Ja, we hebben hier Frits Bolker Die is uh, niet alleen erelid van de VVD en klassiek liberaal, maar ook schrijver. Hij heeft een boek geschreven, De Intellectuele Verleiding, daar gaan we het over hebben. En satire en live muziek van Chef Special. Zometeen na tweeën, Vrijdagmiddag Live met Jan Mom vanuit Amsterdam. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.